9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vanwege de orkaan Irene worden laaggelegen delen van New York... vanaf 11 uur morgenavond onze tijd geëvacueerd. Meer dan een kwart miljoen New Yorkers worden verplicht... naar veiliger delen van de stad gebracht, heeft burgemeester Bloomberg gezegd. Het gaat om Brooklyn, Queens en Staten Island. Het is voor het eerst in de geschiedenis van New York dat tot evacuatie is besloten. Naar verwachting bereikt de orkaan zondag de stad... President Obama maakt zich grote zorgen en heeft iedereen opgeroepen om het nadere natuurgeweld uiterst serieus te nemen. Hij is vanwege de komst van Irene een dag eerder van vakantie teruggekeerd. Het zal de tweede keer binnen een week zijn dat de stad wordt getroffen door natuurgeweld. Dinsdag brak er in New York en andere grote steden langs de oostkust paniek uit na een aardbeving. Er was geringe schade. Ons meteoroloog is Irene inmiddels iets afgezwakt, maar dat kan tijdelijk zijn. Grote delen van Nederland hebben te kampen gehad met slecht weer. Alleen in het westen bleef het relatief rustig. In de rest van het land hebben zware onweersbuien... geleid tot veel overlast en schade. Vooral ook omdat ze gepaard gingen met zware windstoten... hagel- en wolkbreuken. Het KNMI gaf code oranje af voor het noorden en oosten. Dat werd aan het eind van de middag weer ingetrokken. Bij Lichtenvoorde in Gelderland reed een trein op een omgevallen boom. Daarbij raakte niemand gewond. Op de A7 bij Joure werden twee auto's geraakt door de bliksem... De inzittenden durfden de auto niet uit, ze zijn door hulpdiensten bevrijd. In Linden in Gelderland kwamen door de bliksem twee ponies om. De Nederlandse hockeyheren hebben zich net als de vrouwen geplaatst... voor de finale van het EK in Gladbach. Nederland versloeg in de halve finale België met 4-2. Het is de tiende keer dat de Oranjemannen... een finale van een Europees kampioenschap hebben bereikt. In de eindstrijd moet Nederland het opnemen tegen Engeland of Duitsland. Het weer...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 Ruim een kwartier gespeeld. 0-0 nog altijd de stand. Barcelona probeert nu de Portugese tegenstander Porto vast te zetten op de eigen helft. Lionel Messi krijgt af en toe fluitconcerten te horen van de aanhang van Porto. Toch typisch, want dat verdient deze Europese speler van het jaar. Want daartoe werd hij gekozen eigenlijk niet. Voorzet bij Barcelona door Daniel Ves weggehaald. Het blijft 0-0. Gerard de Groot in uh, München, Gladbach. Die kijkt naar een van. Uh, ja, hoe wil ik het zeggen? Nee, misschien. nee Hij kijkt naar de tegenstander van Nederland. Maar de vraag is wie. Zo, ja. hè? Eh. Sorry. Ja, wie, oh, wie, oh, wie, oh, wie. Wie zal het worden? Duitsland of Engeland? De wedstrijd is net uh, drie minuten geleden begonnen. Natuurlijk nog 0-0. Duitsland uh, speelt tegen de. Houder, de Europese kampioen die uh, twee jaar geleden in amstelveen Europees kampioen werden, verrassend kampioen werden. Zij hebben zich natuurlijk al geplaatst. Dat wisten ze van tevoren al. Voor de Olympische Spelen van Londen. Volgend jaar. Duitsland heeft dat ook gedaan, omdat ze die halve finale hebben bereikt. En of die Engelsen echt gemotiveerd zijn om hier ook Europees kampioen te worden. Ik denk dat zij een ander piekmoment hebben gekozen. Op weg naar die Olympische Spelen in Londen. Want dat is voor Engeland natuurlijk heel, heel erg belangrijk. Duitsland in de aanval meteen in het begin. En Duitsland. Op weg misschien naar die finale of anders Engeland. Je weet het nog niet, hè? In de Arena is het nog steeds 0-0 bij rust tussen Ajax en Vitesse. Zeg maar. J'ai beau m'enfuir, forcer les barrages en cavale J'ai beau m'offrir aux falaises à l'horizontale Au fond tout ça t'est bien égal Quoi qu'on en dise, c'est bien que mes doigts se déplacent Toi dans la prise, là tu me surpasses Et si l'amour ne rendait pas Prendre la poule, je me défendrai davantage. Voici la tôle, n'est plus de mon âge. Leudetwaar van Saint-André. De rust duurde wat langer in de arena, Richard van der Maarden. Maar ze zijn weer begonnen, hè? Ze zijn weer begonnen. Twee minuten al, Robert. En Ajax heeft het balbezit bij de 0-0 stand. Nu aan de rechterkant van het veld met Van der Wiel. Van der Wiel speelt de bal naar uh, Siktorson. Die zich uh, vaak uit de spitspositie laat zakken. En dan Ajax nu met een uh, balletje breed. Al de wereld naar Jansen. Jansen die het spel moet uh, verdelen. Nu de crossbal naar de linkerkant. Daar komt Ajax er dan niet goed uit en de bal is ook over de zijlijn geweest. En dus krijgen we een ingooi helemaal aan de overkant voor Vitesse. Dat tot nu toe dus prima stand heeft weten te houden in de eerste helft. Ajax wel duidelijk beter. Veel kansen gehad. Zeven opgelegde mogelijkheden waren er eigenlijk. Maar Merits was een sta in de weg. Die keeper uit Estland die dus de voorkeur kreeg boven de Herstelde Eloy Room. Hij zit op de bank bij Vitesse. En Vitesse kreeg zelf ook nog eens twee uitstekende kansen. Vooral voor Boni op slag van rust. En ook nog voor Van Ginkel. Diezelfde Van Ginkel is nu aan de bal voor Vitesse. Paasje naar de rechterkant. Daar staat Chanturia. Natuurlijk weer in duel met Anita. Chanturia dan weer terug. In dit geval naar Prupper. Prupper probeert dan de achterlijn te halen. Voorzet komt. Maar de bal wordt weggekopt door Van der Wiel. Geen gevaar. Daarvoor in dit keer bij Boni. De bal ging over hem heen en dan is het Vitesse nu achterin met Drost. Drost wordt opgejaagd door Sulimani die we niet echt hebben gezien in de eerste helft bij Ajax. Via hem gaat de bal over de zijlijn en dus een ingooien voor Vitesse. Vitesse dat dus verrast in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen met fris voetbal. Er is weer spelvreugde dit in tegenstelling tot vorig jaar. Toen Vitesse nog gecoacht werd door de Catalaan Ferrer. Toen klopte er allemaal weinig van. Was er weinig structuur ook in het spel. Maar nu met Van den Brom aan het roer is het toch veel in positieve zin veranderd. Nu weer Ajax in de overname met Eriksen. Die wordt uitstekend verdedigd door Vitesse. In dit geval aanvoerder Kashia. En die speelt dan snel Chanturia weer aan. Chanturia moet dan terug naar Van der Struik. Die weer met een lange bal. Maar daar staat dan van Vitesse voorin helemaal niemand. Het is een beetje flippenkastvoetbal op dit moment. Want Ajax weet er op dit moment ook niet zo heel veel lijn in te brengen. Nu de ingooi voor de Amsterdammers. Aan de linkerkant moet dan de voorzet gaan komen van Boerrichter. Die is een man voorbij. Maar daar wordt opnieuw goed verdedigd door Vitesse. Bal gaat over de achterlijn en een hoekschop voor Ajax. En dan gaan natuurlijk de lange mannen mee naar voren. Zoals bijvoorbeeld Vertongen. Die zich meldt in het strafschopgebied van uh, Vitesse. Dus kijken wie de corner gaat nemen. Dat is eigenlijk geen vraag natuurlijk bij Ajax. Ajax, want dat is Theo Jansen. Die één uitstekend schot had uit de tweede lijn in de eerste helft. Maar ook die poging werd door Merits verijdeld. Ajax heeft de corner kort genomen. Nu een schot misschien uit de tweede lijn van Van der Wiel. Nee, dat gebeurt niet. De bal gaat richting het strafschopgebied naar Alderwereld. En dan wordt hem... Via van der Struip wordt de bal opnieuw weggeroeid richting Chanturia. Ik zei het al in de eerste helft. Vitesse moet het hebben van een uitbraak van een gevaarlijke counter. Nu misschien met Chanturia, de Georgië die veel voor eigen succes gaat bij Vitesse. En tot nu toe is het Anita, de linksback van Ajax die de meeste duels wint van Chanturia. Dat gebeurt ook nu weer. Vijf minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. Een leuke wedstrijd tot nu toe om naar te kijken. Maar Ajax heeft nog altijd niet gescoord. Gekschillend wordt wel eens gezegd dat de Champions League de eredivisie van Europa is... en de Europa League dan de eerste divisie. Het verschil zou dus groot moeten zijn... Is dat ook zo, niet mee, Barcelona-Porto? Helemaal niet. Het is een gelijkopgaande wedstrijd... waarin Porto misschien zelfs wel het iets betere van het spel heeft. We zitten iets over de helft van het eerste bedrijf. Het is nog altijd 0-0, maar Porto is brutaal. Porto is uh, bij de les en Porto valt met regelmaat link aan. Zoals een minuutje geleden, Hulk aan de rechterkant. Hij is toch wel de man van de beginfase van de wedstrijd. Het zou 200 miljoen moeten kosten, euro's. Keiharde, omdat hij uh, zijn contact heeft verlengd... En daarin staat dat bedrag nog eenmaal genoemd. Hij uh, vanaf de rechterkant met een strakke voorzet. Doelman des van Barcelona kwam er niet aan. Uiteindelijk kopte niemand op de goal. Nu wordt er geschoten vanaf de linkerkant. Maar vanaf de punt van het strafschopgebied van Barcelona, Porto probeert het. Maar met wat mensen daar van Barcelona erbij, wordt het toch een moeilijk verhaal voor Christian Rodriguez. Want hij uh, was het die uh, maar eens probeerde uit te halen. Maar vanaf deze positie was dat allemaal niet zo eenvoudig. We hebben ook de trainer van Barcelona, Gordiola, wel aan de zijkant te zien staan. Om zijn ploeg toch wat aanwijzingen te geven. Barcelona nu wel in balbezit in de middencirkel. Daar is weer een slordige paas. Porto kan niet profiteren omdat Dani Alves ter hoogte van de middenlijn wat eerder bij de bal is. Speelt hem naar Messi terug. Dan naar Dani Alves. Dan vervolgens naar Savi. Breed gespeeld. Waar kan het naartoe bij Barcelona? Nou naar Keita, de verdedigende middenvelder. Moet zich even vrijmaken. Speelt dan af richting... Eh... Iniesta, daar wordt ze gelopen. Nee, het is Savi. Aan de rechterkant Dani Alves. Kan de bal dan de diepte in bij Barcelona? Nee, weer niet. Want Porto staat met een mannetje of 6-7 inmiddels achter de bal. Speelt dus als een harmonica. Gaat met z'n allen wel naar voren, maar zeker ook achteruit. Dan klinkt er een fluitje aan de linkerzijkant. Als David Villa daar een meter of 30 bij de cornervlag vandaan weg wil. En misschien wel voor de voorzet had willen gaan. Ik had een klein vraagteken daarbij in gedachten maar als je het nog een keertje terug ziet dan krijg je het gevoel dat het toch klopt de beslissing van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Geassisteerd natuurlijk ook door twee Nederlandse assistenten. Zijnstra en Berry Simons. Daar is Savi weer. Doorgespeeld naar Lionel Messi. Wanneer komt zijn moment? Hier is het 0-0. Maar bij jou Richard. Is het 1-0 geworden. Christian Eriksen maakt de eerste goal van Ajax vanavond. En een juweel van een doelpunt. Geen kans voor Marco Merits. Bij Vitesse, bal gaat in de kruising van een meter of twintig. Misschien even kijken nog in de herhaling hoe dat doelpunt exact tot stand kwam. Balletje wordt breed gespeeld door Siem de Jong. En dan van een meter of twintig wordt Merits verwacht, verslagen. Bal in de bovenhoek en Ajax staat dus op een verdiende 1-0 voorsprong. Doelpunt van Eriksen zijn tweede van dit seizoen. De halve finale bij het hockey, de EK hockey tussen Engeland en Duitsland. Ik vroeg me af: zitten de Oranje-spelers toe te kijken? Ja, er zijn zeker wel oranje spelers. Die willen wel zien hoe de tegenstander eruit ziet komende zondag. Ze kijken naar een, een, ja, een Engels team dat het toch wat rustiger aandoet. Duitsland laat komen. Duitsland had ook, ook al een strafcorner te pakken, heeft gekregen. Er zijn gespeeld 13 minuten. Het is nog steeds 0-0 in een wedstrijd die onder leiding staat. Dat is het Nederlands tientje ook in dit duel. Roel van Eert, hij is een van de twee scheidsrechters. Hij komt uit Nederland en hij heeft het tot nu toe nog niet moeilijk gehad hoor in, in deze wedstrijd. En het aardige bij hockey is zo langzamerhand dat als je het echt moeilijk... Hebt. En als er echt problemen zijn, dan is er een derde scheidsrechter. Dan uh, vragen de spelers dat aan of de scheidsrechter zelf. En die zegt dan, jongens, kunnen jullie even meekijken? Of het allemaal wel klopt wat we gedaan hebben en wat er gebeurt? En dan krijg je uiteindelijk, na wat over en weer gepraat, een, uh, een goede beslissing. Dan uh, weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Wat dat betreft loopt hockey dus uh, wel ver vooruit, denk ik, op het voetbal. Omdat men hier al een hele grote rol, een belangrijke rol heeft uh, toegekend... aan de elektronica, aan de video-empire. En die bepalen dan ook vaak het verloop van de wedstrijd... We hebben dat gemerkt in de wedstrijd. Nederland-België hiervoor. Toen het doelpunt van België, het tweede doelpunt van België voor de 2-1-voorsprong. Uiteindelijk op, uh, op last van de derde scheidsrechter werd goedgekeurd. Terwijl scheidsrechter Blas uit Duitsland het niet goed gezien had. Hij dacht dat de bal op de voet was geweest. De Belg zei, nee hoor, dat is niet het geval. Dan gaat zo'n derde scheidsrechter kijken. En dan blijkt het dat ze gelijk hadden. De Belgen. Toen werd het dus 2-1. Dus wat dat betreft uh, komen er vaak betere en goede beslissingen uit uh, bij het hockey. Dan uh, op, bij andere sporten. Ja, er zijn nog wel een paar sporten waar het gebeurt hoor bijvoorbeeld, daar is het ook heel ver gevorderd. Nederland zit te kijken naar Duitsland en naar België, naar uh, Engeland natuurlijk. En ze zullen tot nu toe, net als ik, het meeste onder de indruk zijn van het spel van de Duitsers. Zij spelen gedurfder, zij spelen aanvallender en hebben ook de meeste kansen gekregen. Maar er is nog niet gescoord en dan is het 0-0. Died. I gave birth to a light that puts electrons all around To shame, I don't need the world in frame Tiny dotted monsters went to east on our fantasy But that's not me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 Join enhancing this song This world is not where we belong This world is not where we belong Ruben Heijn en That's Not Life. U luistert naar een extra NOS langs de lijn op Radio 1. Dat heeft alles te maken met Barcelona-Porto... om de Supercup AX-Vitesse in de Eredivisie... ook het WK-Judo... en de halve finale in het hockey tussen Engeland en Duitsland. Ja, waar we op dit moment uh, zo'n zo, zo momentje hebben dat het uh, spel even stil ligt. Dat de derde umpire aan het kijken is. De Engelsen vinden dat ze een strafcorner hadden moeten hebben. Dat de scheidsrechter dat niet gezien heeft, niet goed gezien heeft. En dan vragen ze aan de scheidsrechter van, uh, ga maar eens even naar boven. Ga maar eens vragen aan je collega die achter het scherm zit of we wel of niet een strafcorner verdienen. Nou, die uitslag daarvan is nog niet bekend. Wel bekend is dat inmiddels Duitsland met 1-0 leidt. Philip Zeller scoorde de treffer. Het Duitsland wordt dus beloond voor de aanvallende instelling die ze hier de eerste 15 minuten... 17 minuten die er inmiddels gespeeld zijn, hebben laten zien. Tsella had een beetje mazzel hoor. Hij zette de bal van links in. Niet echt op het doel, maar meer als een voorzet bedoeld. Maar de doelman van Engeland die tikte de bal met de punt van zijn klomp. James Fair was dat met de punt van zijn klompen, van zijn beenbeschermers... in het doel, in het net van, uh, van Engeland. Zodat Duitsland dus met 1-0 leidt en nu afwacht... of de scheidsrechter van bovenaf de opdracht krijgt... om een strafcorner te gaan geven. En dat is uh, niet het geval. Engeland uh, verliest nu zijn uh, mogelijkheden om uh, protest aan te tekenen... om te vragen of de derde umpire gaat kijken. De scheidsrechterbeslissing was in eerste instantie goed. Deze kans voor Engeland gaat verloren en dan mogen ze het niet meer doen. En nu is het Duitsland tegen Engeland met een voorsprong van Duitsland, 1-0. In de arena, Ajax, Vitesse, Ajax, wonderschone goal van Eriksen, 1-0 voor. Maar Vitesse, zo begrijp ik niet, kansloos, Richard. Nee, nee, nee. Vitesse heeft zeker een aantal kansen al gekregen op uh, een doelpunt hier in de arena. In de tweede helft al twee opgelegde kansen van Ginkel en Boni met name. En zojuist ook weer een kopbal van aanvoerder Kashi uit een vrije trap van Hofs aan de linkerkant. Vermeer redden, katachtig. Dat zag er spectaculair uit. En toen Van Ginkel van heel dichtbij kreeg de bal op zijn dijbeen en uiteindelijk belandde de bal... Op het dak van het doel van Ajax. En daar had de Amsterdamse ploeg dus toch wel wat geluk. Want Vitesse was er toch dichtbij. Nu misschien een aanval van de Arnhemmers met Wilfried Boni. Dan Prupper wordt er gefloten voor een overtreding. En krijgen we dus een vrije trap aan de kant van Ajax. Omdat daar een dealfout werd gemaakt door Vitesse. Vitesse dat nu wat probeert uit zijn schulp te kruipen. In deze fase van de wedstrijd van een Brom. De coach zei ook vooraf. We komen met de intentie om gewoon drie punten te halen. Om aan te vallen. Boni had vooraf ook wat stoere taal. Zij dat uh, Vitesse ook in uh, Amsterdam wel kon winnen. Maar tot nu toe is Ajax uh, eerlijk is eerlijk duidelijk de betere ploeg. Nu weer een prachtige paas van achteruit. Daar komt hij. Jawel, nummer 2 voor Ajax. En het is. Derk Boerrichter maakt heerlijke bal van achteruit. Uitstekend gecontroleerd door de man uit Oldenzaal. En uiteindelijk ook prima afgerond door de linksbuiten van Ajax. En dan denk ik toch dat deze wedstrijd hier in de arena beslist is. Prachtig aangenomen door Boerrichter. En vol uitgehaald in de korte hoek. Paas komt van Theo Jansen van achteruit. En geen enkele kans voor die kleine Merits. En zo is het dus 2-0 geworden voor Ajax. En dat is gewoon verdiend. Want Ajax laat in deze wedstrijd voor eigen publiek duidelijk het beste veldspel zien. Vitesse wel wat kansen. Kroop ook wat uit zijn schulp. Maar in de eerste, de beste tegenaanval is het dan toch Ajax. Dat direct weer toeslaat en op 2-0 is gekomen. Barcelona, Porto, Ragnar Niemeyer. Nog altijd wachten op doelpunten. Wel een hoekschop voor Barcelona. 0-0 de stand zoals gezegd. En Savi staat klaar. Om die bal voor de Spanjaarden te gaan trappen. Veel mensen van Porto terug in het eigen strafschopgebied. Korte corner weer van Barcelona. Weer komt Messi die bal halen. Speelt er met links het strafschopgebied uit. Dan moet er een paas gaan komen of een opening aan de linkerkant. Die opening komt. Maar het koppen bij Barcelona gebeurt wel. Ik denk door David Villa. Maar die bal wordt gepakt door doelman Helton. En die trapt hem heel snel naar voren. Daar moet worden teruggespeeld richting doelman Valdes. En zo gaat de bal van de ene kant van het veld naar de andere kant. Keita krijgt de bal op de rand van het Spaanse strafschopgebied. Speelt hem ook weer terug. Keita die zich aanbiedt aan de zijkant. Savi op zich komt Barcelona hier goed voetballend uit. Zeker als de paas door de as van het veld goed is. Iniesta dan Richard. Jij hebt weer een goal begrijp. Zo gaat het snel. 3-0 voor Ajax. Doelpunt Kolbein. Sictorzon zijn derde van dit seizoen. Uitstekende afgemeten voorzet van Van der Wiel. De rechtsback van Ajax, Drost, ziet er niet goed uit bij Vitesse. En dan is het Sictorzon als een echte spits die voor zijn man komt. Dat uitstekend doet en de bal direct binnenschiet in de korte hoek en wederom geen enkele kans voor de doelman van Vitesse Merit. Ajax op rozen met een 3-0 voorsprong tegen Vitesse. En dan gaan we het hebben over het CHIO in Rotterdam, Paardensporthuis Ed van der Bent. Dus aan de lijn, goedenavond. Goedenavond Robert. Ja, um... De springruiter waren actief, traditioneel. Ik hoor dat er een... Sorry, Ed, ik kom zo bij je terug. Gracht naar doelpunt. Lionel Messi, nog niet heel veel van gezien. Wel een mooie solo eerder. Een minuutje of vijf voor de pauze. En het is 1-0 voor Barcelona. Maar er gaat een grote fout aan vooraf. Achterin bij Porto. Want een terugspeelbal die te kort is. Messi ertussen aan de linkerkant van het veld. En een koud kunstje vervolgens voor hem... Om de bal onder doelman Helton door te schieten. Dat is iets wat uh, suf is, wat uh, niet kan. De bal komt vanaf het middenveld. Uh, komt dan Pardus terecht bij Lionel Messi. En die rondt dat dan uh, uitstekend uh, af. Slordig hoe dat gebeurt bij Porto. Even de doelman op het verkeerde been zetten. nog Even naar buiten, maar dan net binnen het 5 meter gebied. Wat aan de linkerkant van het veld. Messi toch met de beslissing. We zagen hem een keertje eerder in dit duel met een prachtige solo. speelde toen een paar mensen uit. Paasten breed zo over de rand van het strafstopgebied. De bal kwam uit aan de linkerkant. Er was een fractie tekort toen om tot een doelpunt te, te leiden. Nu ligt de 1-0 er dus wel in. Zitten we 5,5 minuut voor de pauze. Verdient Porto dit zoals gezegd niet. Maar staat die ploeg wel degelijk met 1-0 achter. We gaan het nog een keer proberen met Ed van der Bent. Uh, Ed, uh, ja, de Nederlandse springruiters, de landenwedstrijd over het CAO in Rotterdam. Hoe is het afgelopen? Ja, die wedstrijden hebben we altijd de naam om een beetje saai te zijn. Want uh, we rijden het parcours twee keer, die acht landen. Dat was vroeger nog veel meer landen. Men heeft het al wat interessanter gemaakt. En de drie beste resultaten per ronde tellen van de, voor de teams... die dan vier ruiters uh, maximaal hebben. En ja, dit was eigenlijk van begin tot eind spannend. Want zowel in het voorveld als in het achterveld was er een strijd. In het voorveld omdat Nederland, dit was de achtste en laatste wedstrijd in de serie... had Nederland er al drie gewonnen. Waaronder de hele belangrijke in Aken. En uh, ja, in het, uh, verder was het... Het was dan zo dat Duitsland en Engeland zaten in Nederland zaten op de hielen. En in het achterveld was het Denemarken wat dan bij voorbaat af zou vallen. Er vallen er van de uh, acht landen vallen er twee af. En dan komen er dan weer twee nieuwe via Promotional League bij. Dat zal waarschijnlijk in ieder geval Zwitserland zijn. En dan wordt het in Barcelona over een paar weken uitgemaakt... welk land er dan verder nog bij komt. Maar wie zou de afvallers, wie zouden afvallen worden buiten Denemarken? En dan ging het om Amerika en België. Een hele grote strijd. En per keer dat er een Belg en een Amerikaan binnenkwamen... wisselde uh, eigenlijk de strijd. En uiteindelijk is dat in het voordeel beslist van België. Dat blijft in de league. En Amerika gaat er hard met Denemarken. En Nederland, ja, we dus dachten dat Nederland wellicht hier zou winnen. Want Rob Herens had een kwartet ruiters neergezet met Erik van der Vleuten. Zoon Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Jeroen Dubbeldam. Zeker niet het minste kwartet met hun goede paarden. Maar in de eerste omloop eh, kas, incasseerden we de voorlaatste plaats... met 16 strafpunten over drie ruiters gemeten. Maar toen kwam de tweede ronde en er was... Nederland ineens samen met Groot-Brittannië met maar één tijdfout gerekend. Over die tweede mars was het dus eigenlijk het beste resultaat. Dus een mooie revanche, maar het was niet genoeg om Duitsland van de win overwinning hier af te halen vanavond. En Duitsland won ook nog eens een keer de competitie. net boven Nederland. Krijgt dus nog eens een keer honderdduizenden euro extra. En waarom was deze wedstrijd nog meer belangrijk? Omdat hier ook de Spaanse parcoursbouwer Santiago Varela, die normaal nooit buiten Spanje bouwt. Hij bouwt het Concours in Madrid, een prestigieuze wedstrijd. En daar zal over een paar weken ook het Europees kampioenschap worden gehouden. De enige mogelijkheid voor Nederland nog om zich te plaatsen voor de Olympische, volgend jaar. Olympische Spelen volgend jaar in Londen. En uh, ja, Rob Perets is er dus opgebrand om daar met een sterk team naartoe te gaan. Hoe dat eruit zou zien, dat zal hij pas bekendmaken na uh, Rotterdam. De Duitsers hebben dat uh, vanavond hier al gedaan. Dan ging het gerucht dat die uh, eigenlijk dat EK een beetje links van zich zouden laten liggen. Want ze zijn daar toch al voor geplaatst. Nou, niets is minder waar. Wat ook uh, Otto Becker, de trotse chef de equipe, met weer een paar ton Rijker met zijn team vanavond, die gaf aan dat hij daar ook een hele sterke uh, formatie naartoe zou gaan. Maar het is toch wat triest dat uh, Amerika, wat eigenlijk uh, in die Nation Cup Series nooit gemist is, dat uh, die zullen moeten gaan proberen om het volgend seizoen er weer bij te komen. Nou ja, voor Nederland zou je kunnen zeggen, uh, geen mooi echt slot van deze serie, was veelbelovend. Maar ach, voor het EK weer nieuwe kansen, want alle tellers gaan dan uiteraard weer op nul. We kunnen de telraam erbij gaan pakken. 4-0 is het al voor Ajax. Zon maakt zijn tweede van de avond. Vitesse met de kopjes naar beneden. Wedstrijd natuurlijk nu helemaal definitief beslist. Tweede goal van de IJslander van deze avond. Hij schiet hem er van ver. Prachtig in moet ik zeggen. Houdt het schot laag en met een stuit erin. Geen kans voor Merits. En zo wordt het arme Vitesse in deze wedstrijd toch afgedroogd. Ajax speelt misschien niet zo wervelend als twee weken geleden. De thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Toen werd het 5-1 voor Ajax. Maar het is bij Vlagen wel heel erg leuk om naar te kijken. En we zien ook echt... Uh... Voetbalgoals vanavond. Die van Eriksen was misschien nog wel de mooiste. Daarna ook zo'n prachtig schot van Boerichter. Terwijl Boylissen nu in het elftal komt van Ajax voor Anita. Ook de derde van Siktorson was mooi. En de 4-0 van dezelfde ajax spits mocht er ook zijn. En Vitesse is dus helemaal verslagen in deze wedstrijd. En gaat zijn eerste nederlaag van dit seizoen leiden. Serrero komt er ook nog in voor... Uh, Siktorzon is dat natuurlijk. Hij, een publiekswissel. De knuffels van uh, Bergkamp, van de Boer. Hij kan rustig gaan zitten. En Serrero mag voor de laatste, wat zal het zijn, 20 minuten ongeveer. Nog uh, gaan meedoen in deze wedstrijd. Ajax-Vitesse. Stand 4-0. Barcelona-Porto, daar is het rust. 1-0 voor Barcelona dankzij een goal van Messi. Radio 1. Het NOS-journaal. Aangeschoven is Martijn Nijhuis. Voor het eerst in de geschiedenis worden delen van de stad New York ontruimd. Vanwege de orkaan Irene worden meer dan een kwart miljoen mensen naar veilige delen van de stad gebracht... om 11 uur morgenavond Nederlandse tijd. President Obama roept iedereen op het naderende natuurgeweld uiterst serieus te nemen. In een groot deel van Nederland is vanmiddag grote schade ontstaan door het slechte weer. Vooral in het noorden en oosten waren zware onweersbuien met windstoten, hagel en wolkbreuken. Het KNMI gaf code oranje af, het werd aan het eind van de middag weer ingetrokken. En Nederlanders gaan er volgend jaar in koopkracht op achteruit... zegt premier Rutte. Over de hele linie zijn er op dat gebied meer minder dan plussen. Zijn die als toelichting op de begroting voor 2012. Het kabinet is het daar in grote lijnen over eens. Volgens Rutte wordt er met Prinsjesdag niet extra bezuinigd... bovenop de 18 miljard die al was afgesproken. En tot zover de hoofdpunten. Gaan ja, wij naar Gerald de Groot. Wordt het Nederland-Duitslands, de hockeyfinale, de EK-finale... of Nederland-Engeland? Dat is nog moeilijk te zeggen. Er zijn nog vijf minuten te gaan in de eerste helft. Is is nog wel... Steeds 1-0 in het voordeel van Duitsland. Dat doelpunt van Philip Tseller. Zijn broertje Christopher Tseller overigens. Dat is de echte spits. Tseller is meer een verdediger. en Hij was opgerukt via de linkerflank om te scoren. Christopher Teller doet niet mee. Hij is geblesseerd, hij speelt niet in dit toernooi. Hij is een gevaarlijke man en Duitsland mist hem... met name in die beginfase van deze wedstrijd. Omdat er veel kansen kwamen en dan heb je een schot nodig... zoals Christopher Teller is. Nou, die is er gewoon niet bij en dan, ja, dan ga je wat minder doelpunten maken. En Engeland heeft zo langzamerhand de zaak een beetje verlegd. Duitsland moest gas terugnemen. En Engeland heeft ook een aantal kansen gecreëerd. Die strafcorner, dat hebben we zojuist meegenomen, die hebben ze niet gekregen. Daarna hebben ze geen nieuwe strafcorner ontvangen van de scheidsrechter... Maar wel een paar goede kansen, een paar keer de inlopende man die net voorbij de bal gleed, terwijl de doelman van Duitsland, dat is Maximilian Müller, al gepasseerd was. Dat leverde dus tot nu toe niks op, maar ik denk dat we nog een aardige tweede helft hier gaan krijgen, dat Engeland zich nog niet geslagen voelt en dat Duitsland problemen gaat krijgen in de slotfase van deze wedstrijd. Voorlopig Duitsland nog aan de... Winnende hand. 1-0 voor Duitsland. Vier minuten en dan is het rust. Later vanavond een uh, mooie reportage over de dag van Edith Bos... bij het WK Judo in uh, Parijs. In diezelfde gewichtsklasse uh, was uh, het WK Judo voor Linda Bolder van korte duur. Ze verloor in haar eerste partij van de wereldkampioenen... de Franse Lucie de Kors. Theo Plachiar sprak met Bolder. Je weet al de hele week dat je tegen uh, Lucie uh, de Kors moet. Hoe, uh, hoe ben je daarmee omgegaan de afgelopen dagen? Um, nou, eigenlijk uh, niet te veel juist mee omgegaan. Um, niet aan gedacht van, hey, oh jee, je tegen de kost. Ja, natuurlijk, het is de regerend wereldkampioen, dat snap ik ook wel. Maar verder, uh, nee hoor, ik, ik, ik heb me niet bezig gehouden met haar zelf, Gewoon goed gefocust. En ja, alleen maar gedacht van, hey, verstand op nul, gewoon vechten. En uh, nou ja, sowieso hebben we de afgelopen dagen ook gewoon gezegd dat dat, dat de opdracht was. Zo heb ik me er ook naartoe gegaan. Ja, eigenlijk. Samen met je coach Ben Rietdijk moet je natuurlijk een manier bedenken om haar te verslaan. Want ze is allround en sterk. Wat, wat, wat was de opdracht? Um, vooral hard vechten. Uh, ze is natuurlijk zelf... Uh, ze speelt zelf een uh, spelletje. Ze wil je graag uit jouw spel halen. En, uh... Ja, en uh, gewoon zelf uh, nog een stapje hoger eroverheen gaan. En dan uh, kijken of je haar daardoor dus eruit kan halen. Alleen maar door hard te vechten tegen haar. Dat vind je dat vindt ze vervelend. En uh, ja, dat was eigenlijk vooral de opdracht. Hard vechten en zelf ja, erbovenop gaan eigenlijk. En toen, uh, bijna aan het eind, wat gebeurde er? Uh, ja, zei, ik, ik gaf haar op bloedneus. Ja. En uh, ze moest verzorgen worden. Het duurde wel een tijdje, omdat het bloed hevig ja, ik, uh, ik groet eigenlijk. Ik was te fanatiek, te gretig om er gelijk op in te gaan. En ja, zij kort. Ze neemt daar eigenlijk geen profijt van. en dus ze gooit me om de rug. Dus. Ja, die verzorging duurde toch al bijna vijf minuten. En dan sta je daar uh, op, ja. uh, op de mat. Waar, waar denk je dan aan? Luister je dan nog aan de aanwijzingen van Ben Riedijk? Of... Ja, ik, ik Ben die houdt me erbij. Die uh, zorgt dat ik erbij blijf. Die kijkt me af en paar keer aan. Die zegt even weer hè, wat de opdracht is. En uh, op die manier uh, dan lukt het wel. Maar ja, toch... Of net niet helemaal. Is dat dan scherpte, gemis aan scherpte, bij jou dan? Uh, nou ja, als ik, zo, ik had nog wel eens vroeger eerder dat ik gelijk uh, in mijn partij qua scherpte gelijk wegliep uh, van mijn opdracht. Bijvoorbeeld wat dat nu niet is. Maar ja, dan wel scherpte inderdaad dat ik te lang moet wachten. Maar ik weet niet of het echt, ja, misschien lag het daar ook wel aan. Maar ook ging er vooral te gretig ging gelijk. Gelijk weer volle bak. Ja, en, dus ze kan natuurlijk judo. Dus... Ja, want aan de kant dachten we, nou, die Linda die is goed in het voordeel. Want het was een behoorlijke blessure. Heel vervelend ook om dan verder te judoën. Maar zij schoot als een raket eruit. Ja, ja. Ja, ja, de, deze, toch ja. ja, heb... iets geleerd vandaag? Nou ja, geleerd? Nee, ja, ik heb niet echt iets geleerd. Nee, ik... Heb... Ja, natuurlijk, ik heb er vaker tegen gestaan. Maar ik leerde ja, leer niet echt van, ja, misschien dat mijn scherpte daarop beter moet houden. Of niet te fanatiek gelijk erop in wil vliegen verder niet echt. Nee. Balen dus. Spalen, ja echt balen. Ja Linda, bolder was dat. Ze duurde niet lang het k judo voor haar in die gewichtklasse waar ook Edith Bos in uitkwam en zilver pakte. Later vandaag, zoals eerder gezegd, meer daarover. Ajax Vitesse 4-0. Ik heb de indruk dat het een beetje geflateerd is. Nou, nou, nou. Ajax is duidelijk beter op het in deze wedstrijd. Vitesse heeft uh, wel wat kansen gehad. Zeker via Van Ginkel, via Boni, via uh, opnieuw Boni. Kashia nog met een, uh, met een kopbal. Maar Ajax, als je dat allemaal op een rijtje zet, toch zeker. 12, moet ik even spieken, 12 goede kansen. Die uh, hadden uh, allemaal doelpunten kunnen opleveren. Uiteindelijk hebben de Amsterdammers er vier gemaakt in een tijdsbestek van... Tien minuten na rust is de wedstrijd eigenlijk beslist. Eriksen, Boerrichter, tweemaal Ziektorson. En Ajax mag zich dus koploper noemen voor minimaal één dag. Twente tot nu toe nog zonder puntenverlies komt morgenavond in actie tegen VVV. Ajax was eigenlijk herenmeester zonder echt heel erg dominant te zijn vandaag tegen Vitesse. Maar, uh... Ja, het positiespel is meer verfijnd. Spelers weten elkaar makkelijker te vinden. Duidelijk meer individuele klassen. Met bijvoorbeeld vandaag Eriksen in een hoofdrol. Ging zojuist onder klaterend applaus van het veld. Voor hem Lodero in het veld voor de laatste. 12 minuten en Vitesse, ja dat is nu helemaal geknakt. Doet eigenlijk niet heel veel meer en Ajax heeft veel ruimte. Nu weer met Theo Jansen die prachtig met die linkervoet het spel weer opent aan de linkerkant met Boylissen. Die gaat nu de middenlijn over. Jenner, ook bij Vitesse in de ploeg gekomen, wordt uh, eigenlijk uh, helemaal... Of Jenner legt Boylissen, moet ik zeggen, geen stroopbreed in de, leg, to, le, in de weg. Gaat de bal vervolgens over de zijlijn, mag uh, Vitesse... Weer richting het strafstopgebied en Ajax weer een ingooi gaat nemen met die 4-0 stand op het bord in de 79ste minuut. De bal wordt gegooid naar Serrero, die technisch heel erg veel kan. Draait goed weg bij zijn tegenstander, speelt hem dan weer terug naar Boylissen, nog altijd aan de linkerkant van het veld. Actie met uh, daar uh, Prupper in de buurt, die zojuist tegen een gele kaart opliep. De bal gaat opnieuw over de zijlijn en weer een ingooi voor de Amsterdammers, die zich dus heel duidelijk herstellen van de blamage vorige week in Venlo, toen het 2-2 uh, werd in de wedstrijd tegen VVV. En vandaag weer in de bomvolle arena bij Vlagen Heel erg aardig om naar te kijken. 4-0 staat het tegen Vitesse. Bij Duitsland-Engeland de halve finale van het hockey. Daar is het inmiddels rust. Duitsland leidt met 1-0. and crows and baby now that i've found you and it always hit in de rust van de Duitsland tegen uh, Engeland. Uh, de andere halve finale bij het EK Hockey. Wie wordt de tegenstander van Nederland? Want Nederland plaatste zich eerder al vanavond voor die finale... door uh, met 4-2 te winnen van België. Het leek nog even spannend te worden toen België met 2-1 voorkwam. Maar Nederland herstelde de verhouding om het veld snel. En met het halen van de finale is het doel dit EK in ieder geval bereikt. Ponscoach Paul van As. Daarvoor zijn we hier gekomen om die vermalen te winnen. Ja, daar is alles op gericht. Het hele, het, hele programma, het hele zomerprogramma, alle wedstrijden. De opbouw van de wedstrijden. Dan blij je natuurlijk met deze overwinning. De tweede helft was weer uh, Nederland oppermachtig. En uh, ja, met het volste vertrouwen ga ik de finale in. Ja, je zegt het, de tweede helft was Nederland oppermachtig. Maar de eerste helft even schrikken. Nee, niet schrikken. Niet schrikken. Uh, we waren iets te, iets te opportunistisch. Zeg maar, het, het, het, uh, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, en het, we hadden, zij leefden van onze fouten. En die straften ze af. En we maakten ook die fouten. En die straften ze af. En, uh, in, de, in de rust ben ik van een drie uh, achterin naar een vier gegaan. Om iets meer rust te creëren. En door die rust gingen we eigenlijk weer ontspannen naar spelen. Dat was het probleem opgelost. Jij noemt het rust. Ik zeg, je gaat wat defensiever spelen. Wat gecontroleerder spelen. Nee, uh, uh, als jij dat zo wil vertellen. Want ik weet. Ik weet wel waar je heen wil. Uh, ik zeg niet dat we laf hebben gespeeld. Maar ik, wil, uh, ja, je moet op, nou, ik vind dat je dus iets meer rust of controle moet, eventjes controle moet hebben. Om vandaar even jezelf los te kunnen gooien. En dat hebben we keurig gedaan. Is dat het spel wat we in de toekomst gaan zien van Nederland? Uh, uh, dat je opportunisme toch een beetje afgestraft is in deze eerste helft? Nee, nee, nee, nee het is niet afgestraft. Als, nou, als we die fout niet hadden gemaakt, hadden we drie goals in de eerste helft gemaakt. Dus uh, dat kan wel eens gebeuren. Dat je, dat je ook door uh, de eventen. Het is dus voor het eerst kijk even naar mijn groep. Hè, hoe jong al die gasten zijn. En dan is het de eerste keer dat we natuurlijk toch een grote, grote wedstrijd spelen, mogen ze ook wat zenuwen hebben. Dus weet je, dus dat, dat komt er ook allemaal bij. Maar het mooie is, als je zo start, heb je altijd nog een alternatief. Als je anders start en, en je moet dan nog zeggen, ja, maar jongens, we moeten iets meer controle hebben, heb je geen alternatief meer. Maar je moet wel een flexibel team hebben dan. Ben je, ben je blij dat dat lukte, een, een andere speelstijl in de tweede helft? Natuurlijk, dit was niet andere speelstijl. Het enige verschil is dus dat we van drie uh, naar vier gingen. Uh, uh, dus Dat zijn wat nuances. Maar het is geen andere speelstijl. Want ik heb nog steeds mooie breaks gezien. Ik heb nog steeds Hele mooie aanvallen gezien in de tweede helft. Ja, ook meer uh, doelkansen. Uh, kijk, het is natuurlijk niet zoals tegen Frankrijk. Uh, gelukkig maar. Het is de halve finale van, van de EK. Gelukkig maar dat uh, dat, dat niet zo was. Maar, maar ben je dan blij met zo'n groep die dat makkelijk oppakt? Ja, ik ben ontzettend blij met deze groep. Uh, je ziet ook het technisch vermogen is zo fantastisch. Het technisch-tactisch vermogen is zo fantastisch. En dat is de definitie van talent dat ze snel leren. Finale. Ik zei het al in het begin van het gesprek. Je bent hier gekomen om die te winnen. Uh, is dat een extraatje na de plaatsing voor de Olympische Spelen of is dat altijd het doel geweest? Altijd het doel geweest, want ik heb het altijd omgedraaid. We komen hier om die finale in ieder geval te spelen en natuurlijk hopen. En uh, hopen is een slecht woord. Maar alles is erop gericht om die finale te ga, gaan winnen. Uh, en dat we de Olympische ticket hebben is natuurlijk toch super natuurlijk. Maar dat is uh, logisch gevolg van. M misschien kan je zondag die Belgische supporters lenen hier. Uh, die uh, hebben nog een beetje het toernooi gemaakt, hè? Ja, nou, toernooi gemaakt, wil ik niet zeggen. Maar het is heel leuk dat ze uh, leuk. Dit is een leuke sfeer. Dus, uh, het zou ook mooi zijn als we tegen Duitsland konden spelen. Uh, omdat dan ook de sfeer natuurlijk hetzelfde is. Is dus fantastisch. Uh, ik verheug me erop. Maar als het Engeland wordt, vind ik ook, het is ook een hele mooie wedstrijd. We gaan het zondag zien, uh, Paul. Dankjewel. En geen uit. Nou, vooralsnog wordt het inderdaad Duitsland. Want Duitsland staat in de rush tegen Engeland met 1-0 voor. In de arena de Ajax in de tweede helft tegen Vitesse en Richard. Zeker, bij Vlaag is het heel leuk om naar te kijken... wat Ajax hier vanavond laat zien. Zeker in de tweede helft nu weer een rush aan de linkerkant van het veld. Balletje wordt naar Lodero getikt. Vitesse helemaal uit elkaar gespeeld bij Vlaag. Boni loopt wat in de middencirkel, doet er niet al te veel meer aan. De ruimtes worden steeds groter en Ajax speelt verreweg het beste voetbal. Bal gaat nu naar de andere kant, naar van der Wiel, de rechtsback die die prachtige voorzet gaf op Siekhorzon. Toen de 3-0 voor Ajax. Toen was de wedstrijd definitief beslist. Nog altijd Ajax het balbezit op de helft van Vitesse. Snel combinatievoetbal weer nu naar de rechterkant, naar van der Wiel. Als het zo blijft heeft Ajax 15 goals gemaakt in de eerste vier wedstrijden. Dat is toch niet onaardig. Lodero nu met twee spelers van Vitesse bij zich. Blijft op de been, maar Butner heeft het duel met hem nog altijd niet opgegeven. Dan een hak. Het balletje heel uh, geraffineerd van Lodero op Van der Wiel. Die had daar niet misschien helemaal meer op gerekend. Maar Ajax blijft toch weer in balbezit met Soleimani. Toch wat onzichtbaar vanavond. De Servier op de rechtsbuitenpositie. Dan Serrero zoekt opnieuw de diepte met Theo Jansen. Aardige combinatie. Dat ziet er goed uit. Eén keer raken met Siem de Jong. En dan toch doorzien achterin bij uh, Vitesse. Maar Vitesse is de bal alweer kwijt. Daar gaat uh, Ajax opnieuw. Dan wordt het uh, allemaal wat lastig in de kleine ruimte. Is een kans misschien uh, om te schieten... Via Lodero. Die uh, zorgt dat hij wat ruimte creëert voor zichzelf. Bal opnieuw naar de zijkant. Voorzet. Bal wordt uh, geblokt door uh, Kashia, De aanvoerder die toch een uh, goede kans heeft uh, gehad. hoor Voor Vitesse in de tweede helft. Om de spanning weer wat uh, terug te brengen. Maar dat zat uh, Vermeer. Uitstekend bij de keeper van Ajax. Die waarschijnlijk snel concurrentie zal gaan krijgen van uh, Jasper Sillissen. De doelman van NEC. Korte corner genomen door Ajax. Dan een... Vrij zwakke voorzet. Die bal wordt makkelijk geplukt door Merits. De jonge keeper van Vitesse. Vitesse dat zich de afgelopen weken weer flink heeft geroerd op de transfermarkt. Een 20-jarige Mexicaan gaat eraan komen. Davia. Calas is gekomen van satellietclub Chelsea. Want zo mag je dat toch wel noemen. Een centrale verdediger. Anan is gehaald van Schalke gehuurd. Terwijl Boni er nu vandoor gaat. Misschien toch een doelpunt voor Vitesse. De bal gaat op de paal. En dan in de rebound is het toch raak. Inderdaad voor de Arnhemmers. Een eerlijk. Goal. En die wordt gemaakt uiteindelijk door Alexander Butner. Juichen doet hij niet, maar de bal zit er wel in. En zo is het 4-1 geworden hier in de Amsterdam Arena. Boni, die aan de basis stond van die goal, ging uitstekend door. En uiteindelijk in de rebound is het dan Butner die het afmaakt. 4-1 in de 89ste minuut van deze wedstrijd. Tweede helft Barcelona-Porto. Barcelona, Barcelona 1-0 door Messi. Ik ben benieuwd wat de tweede helft brengt. Ragnaar. Wie niet. Het is twee minuten aan de gang in die tweede helft. Balbezit voor Iniesta. Opening aan de linkerkant. Barcelona. Balbezit. 20 meter over de middenlijn. En terug naar Iniesta. Gespeeld door David Villa. David Villa krijgt opnieuw de bal. Speelt hem richting Keita. Die is gaan lopen aan de zijkant. Een meter of tien vanaf de achterlijn. Wil de voorzet geven, dus op de helft van Porto. Maar die ploeg zit ertussen. Hij heeft de bal op het middenveld bij Freddy Guarin. En hij was de man die in de fout ging bij de goal van Messi in de 39e minuut. Mooie schijnbeweging, nog wel om de doelman van Porto uit te spelen op dat moment. Een minuut of zes, dus. Voor de pauze Helton gezien door die snelle lichaamschijnbeweging van uh, Messi. en Het moet gezegd worden terwijl Barcelona de bal rondspeelt in de middencirkel. Barcelona had het moeilijk aan het begin van de wedstrijd. Maar nam het heft wel degelijk uh, over in het verloop van de eerste 45 minuten. Naar voren gespeeld door Adriano. Barcelona komt via de linkerkant halverwege de helft van Porto. Balbezit voor Iniesta, maar die raakt de bal kwijt. Jaagt dan zijn tegenstander op. En zorgt ervoor dat Barcelona kan gaan overnemen met Savi in de middencirkel. Opening naar de rechterkant. Pedro neemt aan, legt hem terug voor Lionel Messi. Meter of 30 over de middenlijn. Bal even achteruit. Dani Alves terug naar Messi die de bal bij de zijlijn moet gaan halen. Halverwege de helft van de Portugezen. Het is druk daar met verdedigers. Daniel Alves krijgt een zet dat laat schrijft. Zegt de Kuipers doorgaan. En Rodriguez is gaan lopen. Rodriguez is de middenlijn over. Speelt de bal richting de punt van het strafsomgebied van Barcelona. Krijgt de bal terug. Gaat richting achterlijn. Voorzet komt. Op de rand van het strafsomgebied is het keurig netjes Iniesta. Die terugkopt in de richting van verdediger Adriano. Bij Barcelona en die trapt de bal dan wat eh, Norceland de zijlijn over, waardoor Porto kan gaan gooien. Meter over 30 uit de cornervlag vandaan en eh, de bal bijna terugbezorgd... bij Christian Sapunaru, de verdediger die mee naar voren was gegaan. Hij is de rechtsback, de Roemeen hij laat de bal uit zijn voeten glippen. Nog altijd een meter of 25 bij die vlag vandaan. Diep op de helft van Barcelona. Daar mogen de Spanjaarden de ingooi nemen met Adriano. Barcelona staat aan de leiding tegen FC Porto. Zien ook de prins van Monaco pas getrouwd. En uh, UEFA-voorzitter Michel Platini. We zitten in de 49e minuut. Ja, dan uh, het hockey. Paul van Ast hoorden we net al zeggen. De bondscoach dat hij uh, Duitsland wel ziet zitten. Nou, komt goed uit. Duitsland staat met 1-0 voor tegen Engeland. Ja, zo is het toch, Gerard. Tweede helft. Absoluut, tweede helft is vier minuten oud. Maar ik vraag me af hoe lang er nog gespeeld wordt. Het regent al een tijdje hier oh. en er ontstaan grote plassen op het, op het kunstgras. Dan hebben ze in de rust wel geprobeerd om die weg te schuiven. En daar hebben ze hier een hele mooie methode voor. Ze hebben veel van die biertuinen hier in Duitsland... waar ze dan van die lange klaptafels zitten en dan elkaar toezingen. Nou, die biertafels die hebben ze nu op de zijkant gezet. En daar schuiven ze dan het water mee van het veld af. <lacht> Geen, geen gezicht natuurlijk, maar in ieder geval, uh, ja, vanavond moet er straks ook weer een biertje gedronken worden. Maar dat kan zeker niet buiten, want het regent en het blijft regenen. En de plassen die ze er in de rust een beetje afgeschoven hebben... Die zijn weer langzaam ontstaan hier in het uh, waarstaande hockeypark. Ja, ik zit even naar de radar te kijken. Het houdt voorlopig ook nog niet op, hoor. Het houdt voorlopig niet op. Dat denk ik ook niet. Dus het zou of een late avond kunnen worden. En als het dan echt blijft regenen tot... Uh, ja, wanneer zullen ze stoppen? 1 uur of zo? Of twaalf uur vannacht? Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, dan gaan we toch nog een rare halve finale krijgen. Er wordt nog wel gespeeld. Uh, Roel van Eert, de Nederlandse scheidsrechter... kijkt af en toe wel eens naar zijn collega. Naar uh, Nathan Stekno. Maar voorlopig wordt er gezegd doorspelen. Dan komt de de toernooidirecteur, die, die komt er ook bij, die gaat aan de kant staan van het veld. En ik, ik verwacht eigenlijk dat we binnenkort het zijn gaan krijgen van jongens, hockey, je kan niet meer, het is te gevaarlijk. Zoals we dat ook vanmiddag zagen bij het duel tussen Spanje en Frankrijk, dat ook enige tijd heeft stilgelegen, dat wel uiteindelijk is uitgespeeld. En we zullen hier ook natuurlijk een winnaar moeten hebben. En die winnaar is voorlopig, je zegt het terecht, Duitsland, maar ook in die tweede helft, de dus zes minuten gespeeld inmiddels, is Engeland toch al een paar keer in de buurt geweest van het Duitse doel en moet Duitsland gaan gewoon terug moet Duitsland in de verdediging. En dat doen ze tot nu toe uitstekend. Ze hebben één strafcorner van Ashley Jackson onschadelijk gemaakt. We kennen hem allemaal nog van HGC, waar hij in Nederland topscorer werd uh, met strafcorners. Hij kan het dus wel, maar de eerste keer dat hij voor Engeland mocht aanleggen vanavond, en dat was een minuut of twee geleden, lukte dat niet. Voorlopig spelen we nog steeds, maar de plassen groeien. Het water groeit, het water wordt steeds meer hier op het uh, kunstgras uh, in München-Gladbach. En ik zei het al, ik wacht eigenlijk binnenkort op een signaal van jongens, zo kunnen we voorlopig. Niet verder. Maar het is na zeven minuten inmiddels in de tweede helft nog steeds 1-0 voor Duitsland. Ajax Vitesse is afgelopen. Ruststand 0-0, eindstand 4-1. Doelpunten van Eriksen, Boerrichter en twee keer Zietorsson in de tweede helft. Kort voor tijd maakte Alexander Butter de enige goal voor Vitesse. Langstand, Ragnar? Zeker, en de ploeg krijgt kansen. Dat is toch ook zoiets tegen Barcelona. Dat wel met 1-0 voor staat in deze wedstrijd om de Europese Supercup. We zijn tien minuten bijna aan de gang in de tweede helft van de wedstrijd schot gezien van Guarin en dat was van een meter of 35. Bal draaide richting de paal, prachtig schot. Doelman er nog met een handje bij, Vitor Valdes. en uiteindelijk een corner die niets opleverde. Maar die Guarin, die moet vaker schieten. De man van de fout bij de goal van Messi. Dat nog even in herinnering gebracht. Barcelona inmiddels in de middencirkel met Xavi. Xavi combineert krijgt de bal terug van Iniesta. Xavi is een beetje op de middenstip, iets eroverheen. Opening aan de zijkant, overwege de helft van de Portugezen. De aanname van David. Via. Zien we er toch eigenlijk weinig van in deze wedstrijd? In de as van het veld. Dan vervolgens uh, Iniesta doorgespeeld naar Lionel Messi. Draait daar één tegenstander. Gek in de as van het veld. Bal breed gespeeld richting Iniesta. Verderop staat Via. En als je het zegt, krijgt hij de kans. Maar schiet hij wel van 10 meter op doelman Helton. En blijft het dus 1-0 voor Barça tegen Porto. Zometeen na 10 het vervolg van uh, dat duel. Ook hier te horen. Dan horen we ook hoe lang ze nog. Hockeyen bij Engeland tegen Duitsland, halve finale EK, omdat het daar zo hard regent. Dat allemaal en meer na tienen hier op Radio 1. En